Clemens Peters met het NOS-journaal. Het lichaam van Prince vertoonde geen sporen van geweld toen hij gisteren dood werd gevonden. Dat heeft de sheriff van Carver County bekendgemaakt. En ook hebben de autoriteiten geen reden om te denken dat de zanger zelfmoord heeft gepleegd. Prince werd in zijn huis bewusteloos gevonden door zijn eigen personeel. De politie gaat ervan uit dat hij verder alleen thuis was. De autopsie op het lichaam van Prince is afgerond, maar de uitslag kan nog weken op zich laten wachten. Aan de gaswinning wordt verder, als de gaswinning verder wordt verlaagd... dan is er mogelijk niet genoeg geld om huizen in Groningen op te knappen en te versterken. Dat schrijft Shell in een brief aan Kamerleden. Shell is voor de helft eigenaar van de NAM dat het gas in Groningen uit de grond haalt. PvdA-Kamerlid Nijboer is boos over de brief van Shell. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de schade die het heeft aangericht, zegt hij. Dit is belachelijk. Door een storing in het computersysteem van de Rijksdienst voor het wegverkeer... zijn er vandaag veel minder auto's van eigenaar verwisseld dan normaal. Handelaren en dealers konden niet inloggen... en dus ook geen kentekens overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Naar schatting gaat het om 5000 auto's. Het was vandaag wel mogelijk om op postagentschappen een auto over te schrijven. Het kabinet doet onderzoek naar het makkelijk verkrijgen van dyslexieverklaringen. Nog voor de zomervakantie wordt bij alle scholen nagevraagd hoeveel leerlingen met dyslexie ze hebben. In het tv-programma Rambam was ondanks te zien hoe programmamakers zonder al te veel problemen een dyslexieverklaring konden krijgen op naam van minister Bussemaker. Een verklaring levert een student meer tijd voor toetsen en examens op. In Noorwegen is een hartpatiënt het leven gered door een F-16-piloot. De patiënt moest dringend aan de hart-longmachine... maar de dichtstbijzijnde stond in een ziekenhuis in Trondjem, 500 kilometer zuidelijker. Het ziekenhuis belde in wanhoop naar de luchtmachtbasis daar vlakbij en die bood uitkomst. Een gereedstaande F-16 laadde de machine in en vloog in 25 minuten naar het noorden. Het weer, vanavond kan hier en daar nog regen vallen. Morgen waait af en toe de zon en het waait stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Van ZFM. ZFM. Damn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 www.zfmzandvoort.nl On the other side of the street I knew, stood a girl that look like you I guess that's deja vu, but I thought this can't be true Cause you moved to West L.A. or New York or Santa Fe or Wherever to get away from me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 You did not look down Come on!